3 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Een man die afgelopen avond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man arresteren vanwege een steekpartij. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De reeksrecherche stelt een onderzoek in. De neergeschoten man zou bij een café ruzie afgelopen maandag... twee mensen hebben neergestoken. Verschillende delen van het land hebben last gehad van de zware regenval. Onder meer in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam liepen kelders onder. Volgens de brandweer is het ergste noodweer achter de rug... en kan de riolering het overtollige water zelf opvangen. Ook in Brabant was er water overlast... en bovendien waren er meldingen van blikseminslagen. Omroep Brabant meldt dat in Tilburg een schoorsteen in brand is gevlogen... en in Waalre op sommige plaatsen de stroom was uitgevallen schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Munch... heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Veel meer dan de 80 miljoen die vooraf werd verwacht. Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel op. Van De Schreeuw bestaan vier exemplaren. Het geveilde exemplaar schilderde Munch in 1895. Op het schilderij is een mensfiguur te zien op een brug... onder een rode lucht die angst en pijn moet illustreren.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 Met Roel Koeners. Slapeloze nacht en zo gesproken. Je hoorde Troublesleeping met zangeres Corinne Bailey-Ray. Op dit moment hoor je heel weinig van haar, maar dat wil niet zeggen dat ze op de lauren rust. Tegen ze is bezig met uh, de voorbereidingen voor het maken van een nieuwe album. Corinne Bailey-Ray uit 2006 was dan datgene wat je zojuist hebt gehoord dat onder de titelschool ging: Troublesleeping. Welkom, dit wordt de tweede uur de nacht in het anders bij de Varen op Radio 1 met aandacht voor platen die te maken hebben met de straat. En we staan natuurlijk ook even stil bij een aantal sterfgevallen van de afgelopen week. En Coldplay, die doet ook mee. in my heart. Uit het album Milo zei Loto: Je hoorde Coldplay en die Lynn Coldplay. En ook uh, zangeres Rihanna was erin te beluisteren. In Princess of China. En je weet het, in september dan staan ze op het Mali-veld. De mannen van Coldplay. En uh, er was ook nog een andere band, uh, Maruina en de Diamonds. Maar die. Ja, die komen ze een beetje onzeker. Want de zangeres zelf die, uh, is wat uh, ziekjes geworden. En dit liedje dat hoorde ik. Uh, afgelopen week bij het zien van een tv-commercial met een uh, jonge vrouw... die met een oude Austin 7 <laughs> een soort joyriding doet en een hoop schade aanricht. En daar hoort dit melodietje bij. gonna break up Then she says she wants to make up En af en toe ook wel eens uh, leuke tv-commercials. Af en toe Dan heb ik wel eens het idee van de makers van uh, tv-commercials... dat ze de Nederlandse televisie ja, kijken aanzien voor randebiel. <laughs> maar af en toe dan zijn er ook wel eens hele leuke bij. En dit was dan een hele leuke. Namelijk van uh, een nationale verzekeringsmaatschappij. En die nationale verzekeringsmaatschappij, die, zoals ik al zei... die laat een jonge vrouw rondrijden in een uh, grote Nederlandse stad waarbij ze de nodige schade aanricht aan de kleine oude Mini, mini 850er van Austin 7. <lacht> nou ja, uiteindelijk komt ze wel goed en wel thuis, maar is de auto volledig uh, beschadigd. The Things We Do For Love van 10CC dat wordt erbij er op de achtergrond gedraaid. Weliswaar een andere versie. De compositie van 10CC, Eric Stewart en Graham Goldman die schreven er destijds. De andere helft, Lol Cream en Kevin Godley, Die waren ten tijde van deze opname al uh, losgeweekt van 10CC. Die gingen weer hun uh, eigen weg. Het waren eigenlijk uh, twee kampen 10CC. Kevin uh, Godley en Lol Cream, dat was dan de wat progressievere kant... En dan had je Graham Goldsman en Eric Stewart die uh, maakten dan meer de succesvolle. En uh, om het maar een beetje onherbiedig te zeggen, de, de commerciële deuntjes. <laughs> die wat makkelijker in het gehoord lagen. Maar pas op, ze waren wel uh, heel uh, geraffineerd, gearrangeerd. En een van hun uh, liedjes was zo bijvoorbeeld uh, The Things We Do for Love van uh, het gezelschap. Vorige week, vrijdagavond, was hij te gast in Met het oog op morgen. En daar speelde hij twee liedjes live. Eén daarvan op tekst van Willem Wilmink. Herman van Veen. Immigranten, immigranten meer uit Wolvega of Drenthe, maar uit Spanje, Klein of Groot-Azië, Afrika. In de Atje-straat zijn moslims bij het gebouwtje aan de praal. Dat nu moskee is en dat vroeger wat met de heiligen der laatste dagen haalt. Ook in mijn oude school woont de islam, maar Shakespeare zei al wat beduidt de naam Allah God. Jezus Mohammed, men bidt hetzelfde angst gebert. Ook in mijn oude school woont dus lang, Maar Shakespeare zei al wat met de naam. Allah God, Jezus Mohammed, men bidt hetzelfde angst gebert.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 Allah God, Jezus, Mohammed, men bent hetzelfde, angstgere. Waar men ook nieuwe mensen niet verdroeg, hier wel, want deze stad is ruim genoeg. Mooie Surinamer, Vietnamese, hun kinderen praten hetzelfde. EN Herman van Veen, Herman van Veen, zoals die afgelopen vrijdag klonk... in Met het Oog op Morgen, Javastraat nummer 13, de titel van het liedje... de muziek was van Herman van Veen, de tekst van Willem Wilmink. En Herman van Veen was afgelopen avond... In de Stadsgouwburg in Arnhem, waar hij een optreden gaf. En vanavond doet hij dat weer. De aanvang is om kwart over acht. En ook dit is een eigen opname. Uit 1994 van de Javastraat gaan we naar Mijnstraat. Uit het programma Denk aan Henk. De scene, Mijnstraat. De zon op de die Gaat me niets leren en niets laten zien Waar het geluid kruipt onder mijn uit En de zon luistert mee naar het ritme Een donker, bonkend geluid Ik denk hier klopt nooit iets, hier voegt nooit iets maar het ritme kruipt onder mijn luid. zo klinkt mijn straat, de straat waar ik op Zo klinkt mijn straat, smerig en schoon. Zo klinkt mijn straat, die zichzelf vertoont. Mijn straat, mijn straat. Niet in dagen, maar tel. Je hoorde de stem van T. Lauw. Zo klonk hij namelijk op 29 juni 1994... in het radioprogramma van Henk Westbroek. Denk aan Henk, Meenstraat kon je van hem horen. En als je kijkt naar de toerdata van de zien, dan valt het op dat ze voornamelijk in België optreden. In Vlaanderen. Daar staan bijna alle optredens genoteerd. Maar ze zijn in ieder geval 15 mei in Nederland in Hotel Arena. Daar is een benefietavond voor het kinderkankerfonds... En dan zal ze acte de présence geven, en dat zal in Nederland ook gebeuren in Sparenwouden en Woude. Maar dan is het dan weer 13 augustus. Dan heb je Dutch Valley. Daar treden ook een hoop andere Nederlandse bands op, zoals bijvoorbeeld uh, De Kast, Het Goede Doel van Dik Hout en Frank Boeien. De scene dus. Een soloartiest artiest die ook ooit in Nederland heeft gewoond en hier ook overleden is en begraven is. Ah, for Funky Street. Two used to be the bad boobaloo Three used to be the swing and sing-a-ling Four used to be the funk that don't pull us That old funk is free <laughs> Digging the funk Oh, beautiful. Die hele grote, de 1967. Dat uh, nummer dat hij schreef met... Otis Redding, Sweet Soul Music. En dit was in de slipstream daarvan. Funky Street, je hoorde Arthur Connelly. 57 jaar oud is hij geworden. En het uh, laatste deel van zijn leven... een groot deel althans, heeft hij in Nederland gewoond. Hij is 17 november 2003 in uh, Rurelo overleden. En al daar is hij ook begraven. Arthur Connelly met Funky Street. Nog één liedje van de straat... En die komt ook uit de jaren 60. Positively 4th Street. Bob Dinnen. Yeah. you down you know it's not like that if you're so hurt why then don't you show it you say you've lost your faith but that's not where it's at you have no Get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 Mike Bloomfield op de gitaar en op het orgeltje Al Cooper. Je hoorde Bob Dylan met een plaat die hij op 29 juli 1965 opnam in New York. Passt het th Street? Een echte singleman dat is, uh, behalve op verzamelaars en uh, mogelijke als bonus, straks nooit op een album verschenen... Het scheen namelijk uh, tussen de release van de LP Highway 61 Revisited en Blond Blond. Positively suite een uh, uiterst fraaie nummer van de meester. Vorige week toen uh, was... Dat het nieuws daar waar het ging om live optredens. De hologramtechniek die is gebruikt om de rapper Tupac weer tot leven te brengen. Nou, dat heeft de nodige ideeën opgebracht bij diverse mensen. Want zo zijn bijvoorbeeld de Jacksons van plan om weer een uh, tournee te gaan doen. In de Verenigde Staten blijft dat dan voorlopig. En die willen ook zo'n hologramtechniek toepassen. waardoor Michael Jackson ook weer alsof hij helemaal niet dood is, op het podium staat. En hetzelfde zou gebeuren met uh, Lisa Left Eye Lopez. Inmiddels zijn de mannen, uh, de overlevenden van uh, Queen benaderd... of zij zulks ook van plan zijn met Freddie Mercury. Maar de mannen hebben gezegd dat uh, dat, dat er waarschijnlijk uh, of zeer waarschijnlijk niet in zit... dat ze Freddie Mercury laten herleven middels hun hologramtechniek. Naar aanleiding daarvan heeft een onderzoeksbureau in de Verenigde Staten... een uh, onderzoek uh, laten doen doen onder concertbezoekers en de vraag voorgelegd van wie ze het liefste als uh, dode artiest weer levend op het podium zouden willen zien. Nou men dacht dat zal Elvis Presley wel worden, maar nee. Verrassend genoeg kwam er uit de bus de naam van Ray Charles. Cause you don't care about me unchained my heart You got me sort of like a pillowcase But you let my love go the way So unchain my heart Oh please please set me free Unchain my heart unchained my heart Baby let me go Unchain my, my heart Unchained my heart Cause you don't love me no more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 Unchange my heart Why lead me through a life of misery When you don't care a bag of bees for me So unchange my heart oh, please, please set me free Under your spell I'm Under your spell Like a man in a trance Like a man in a trance Oh, you know darn well, well That I don't stand a chance, stand a chance. So unshame my heart unchain my heart Let me go my way Ray set me free. Charles en Jane My Hart worden ook nog eens een keer op de plaat gezet door Joe Cocker in een later stadium. De sterfvervallen van afgelopen week, misschien ken je de jaren 60 nog dat plaatje L'Aventura van Stone Eric Jardin. Nou, die Erik Chardin die is uh, afgelopen week overleden. Hij is voornamelijk bekend geworden met dat uh, duet... wat hij deed samen met zijn toenmalige echtgenote Annie Gautra. Dat was haar naam. En nu ga ik niet dat... Uh liedje draaien van uh, L'Aventura vond dat destijds al een vrij vervelend nummer. En dat is er in de loop van de decennia niet beter op geworden. Maar ik vond het iets anders van uh, Eric Chardin waarin hij een uh, solo te horen is. Uh, luister maar eens een keer naar Besoin de Lothar. Eric Chardin. Enfant die pleurt. En die zich in foto. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'écrire ces bouts de cœur Ton père, ta mère ont écrit l'histoire, ont commis l'erreur Même si le ciel n'a pas toujours les mêmes couleurs Quand le soleil tape à côté, juste à côté En vent serré ou dispersé Tant ne fait que nous presser les uns les autres On a besoin de l'autre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 En ranserré ou dispersé, le temps ne fait de nous presser les uns les autres. On a besoin de l'autre, besoin de l'autre, besoin de l'autre, besoin de l'autre. Moi j'ai besoin de l'autre. de l'autre, besoin de l'autre, besoin de l'autre, moi j'ai besoin de l'autre. De stem van Eric Chardin, inmiddels een verstomde stem, want afgelopen vrijdag overleed hij op 69-jarige leeftijd. Van 2009 tot 2010, toerde hij met een aantal artiesten in het programma Ange Tendre et Tête de Bois. Dat was een programma waarin artiesten die in de jaren 60 en 70 bekend waren in de gezamenlijk gezamenlijkheid op tournee gingen. Eric Chardin was een van die artiesten en begin dit jaar, in januari om precies te zijn, toen ontving hij een van de belangrijkste onderscheidingen van de, de Franse overheid, namelijk de Legion d'Honneur. Eric Chardin, 69 jaar geworden. Dan zijn we nu toegekomen aan Charles Skip Pitts. Charles Skip Pits, ook afgelopen week overleden, op 1 mei om precies te zijn. En wie is dat? Wie is die man? Nou, die man is niet zo bekend qua naam, maar hij is wel betrokken geweest bij een hele bekende plaat. Als je dit gitaartje hoort, dat is hij, die Charles Skip Pitts. Dick that's a sax machine to all the cheeks. It's damn right Who is a man that would risk his neck for his brother man? Stop. Can you dig it? That won't come out when there's danger all about. Check. Right on. You see, this cat, Shaft, is a bad mother. What well, I'm talking about, Shaft? Yeah, he He's a complicated man, but no one understands him but his woman, John Shaft. De gitaar en verantwoordelijk voor het zogenaamde wawa-geluid. En dat doet hij dan met een wah-wah-pendaal. <laughs> ja, Ik heb ook niet zoveel verstand van uh, gitaar, maar ik heb het ook uh, wat dat betreft uit de boekjes. Maar goed, de man die dat niet uh, horen... dat is dus die Charles Skip Pitts. En die is dan uh, afgelopen uh, maandag, over, nee, dinsdag overleden op 65-jarige leeftijd. Hij was destijds muzikant, studiomuzikant bij Stax Records. En was ook medetoren op diverse plaatopnamen van onder andere Wilson Pickett en Sam and Dave. Charles Skip Pitts, 65 jaar oud geworden. Je hoorde hem hier met Theme from Chef van Isaac Hayes. Vandaag 3 mei 2012 is het precies 25 jaar geleden... dat Dalida overleed. Deze opname is uit 1973, samen met Alain Delon. C'est étrange. Je Ik weet niet wat qui m'arrive ce gebeurt. Ik te je comme voor de eerste keer.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 Mais jamais sur mon cœur La première fois.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 juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie ...een zelfgekozen dood, zoals het dan heet. Daar koos zij voor en zij overleed 3 mei 1987 in Parijs. Toen werd haar lichaam levendloos aangetroffen. En ze liet een briefje af achter met de woorden... ...neem me niet kwalijk, het leven is ondraaglijk voor mij. Jorda, hier samen met uh, Alain Delon. Die man met je mooie stem. <lacht> Om jaloers op te zijn, zo mooi als hij dat uh, allemaal kan uitspreken. Alain Delon, die nog steeds uh, leeft trouwens. Een eminence crisis, dat onderhand. Fantastisch acteur. En een van de grote bewonderaars van Alain Delon is Madonna. Madonna die onlangs uh, zei dat het album van haar, het nieuwste album van haar, MDNA is opgedragen aan Alain Delon. En dan het bijzonder, het nummer Beautiful Killer, wat op MDNE staat. Want, zo vertelde Madonna, ik heb alle films gezien waarin Alain Delon schittert... en die blijven allemaal even fraai en mooi om te zien. Alain Delon dus ook nog eventjes uh, passant de revue gepasseerd... Dan nu tijd voor een hele bijzondere samenwerking. Een internationale samenwerking. Kimbra, die ken je onderhand. Dat is de zangeres die te horen is in dat liedje van Gauthier. Somebody that I used to know. Die heeft de samenwerking opgezocht met Mark Foster. En Mark Foster is uh, de belangrijke man van de band Foster, The People. En daaraan toegevoegd een Canadees die wat minder bekend is. A-Track, dat is een uh, DJ-producer. En die hebben een hele aanstekelijk nummer gemaakt met z'n drieën. Mark Foster, Kimbra en uh, a in Warrior. samenwerking van Mark Forster, Kimbra en A-Track in het nummer Warrior. Tot aan het nieuws met Rashid Finch. Even aandacht voor wat folkmuziek. De zangeres ik je nu laat horen, die heeft in Engeland een belangrijke onderscheiding gekregen. Namelijk de Radio 2 Young Folk Awards. Megan Henwood. Hij heeft ook een album gemaakt onder de titel Making Waves. En daaruit laat ik je dit nummer horen. Megan Henwood, het nummer The Waiting Game. I sit and wait, won't commiserate, for there's so much to be